In week 25 van het online programma Rozenkruis Nu sluiten wij de handen tot één keten. Als we ook maar iets aanvoelen van het geweldige plan om de mensheid terug te brengen naar haar oorsprong. Als we ook maar iets van medegevoel hebben voor het lijden van de mensheid dat zij voortdurend in stromen over zich afroept door zich te buigen voor de afgoden van macht en materie, dan moet er toch een brandend verlangen ontstaan om mee te helpen, om daaraan iets te doen. Dan verlang je toch om een radertje te kunnen zijn in de beweging tot bevrijding. Dan vraag je je toch af, wat kan ik zelf in mijn eigen leven doen om het grote werk verder te helpen? Het bijzondere is, waar je naar zoekt, zoekt ook jou. Het heeft te maken met een innerlijke geesteshouding die beantwoord wordt vanuit de goddelijke natuur. Je aansluiten bij een groep, een radertje zijn in een grotere beweging, als het ware hand in hand staan met anderen in een keten, dat is tegenwoordig voor veel mensen een flinke drempel om te nemen. Want ja, hoe vrij ben je dan nog? En hoe weet je welke groep het antwoord heeft op jouw levensvragen? Aan de andere kant voel je ook aan dat de macht en materie van deze wereld jou niet de antwoorden bieden waar je innerlijk naar op zoek bent. En het is ook duidelijk dat zij niet in staat zijn de mensheid tot bevrijding te brengen. Diep van binnen voel je een verlangen. Naar een wereld zonder lijden. Naar verlichting. Naar bevrijding. Of ja, naar wat eigenlijk? Verlang je naar een leven zonder lijden? Naar een verlicht en gemakkelijk leventje voor jezelf? Of gaat het verder en voel je aan dat de verlichting bij één mens geen antwoord geeft op de grote problemen in de wereld? Dat er meer nodig is. Dat alleen door samenwerking en gerichtheid op één en hetzelfde doel er voldoende in beweging gezet kan worden om echte verandering mogelijk te maken. Als je zo ver gekomen bent... Als je verlangen zo sterk is geworden, dan is zij sterker dan je ego. Dan laat je de innerlijke weerstand los en stap je gewoon over de drempel. Dan zie je de kracht van de groep en zie je dat elkaars handen vasthouden je ook stevigheid biedt op je eigen pad. Gezamenlijke gerichtheid, het samen richten op één doel, zorgt voor een sterke kracht die vrijkomt voor iedereen. Het verlangen maakt ook dat je aan zelfonderzoek doet, dat je je neigingen, wilswerkingen en denkrichtingen gaat onderzoeken en zaken die niet meer behulpzaam zijn, niet meer bijdragen aan je leven, loslaat. Dan schijnt het licht ook op plekken die je wellicht liever niet ziet. Dat kan pijnlijk en ook eenzaam zijn. Dan geeft het staan in een groep van gelijkgestemden de stevigheid die je nodig hebt om door te gaan, om net die volgende stap te zetten. Je houdt elkaar vast, ook in moeilijke momenten. En het meest fantastische is het krachtveld, dat gevormd is door al die duizenden strevende mensen in de afgelopen honderd jaar. Maar de keten gaat ook verder terug in de tijd. Voor het Rozenkruis waren er zoveel andere groepen met hetzelfde doel. En de gezamenlijke gerichtheid van al die mensen heeft voor een lichtend, krachtig veld gezorgd, dat als het ware een aanzuigende werking heeft voor ieder die streeft naar verlichting zoals het fietsen in een peloton. Zo wordt in, door en met de groep onze kracht tot gaan geschonken en tijdens het gaan samen met de groep vind je de antwoorden op je levensvragen.